man is aangehouden. Het weer. Volop zon, maximaal 20 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 15. Daarna meer bewolking. Dit was het.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 Met ingang van 1 januari 2011 gaan de twee politieteams Duinrand en Zandvoort fuseren tot één team.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 We kijken naar de alleraardigste wedstrijd hier uh, vanmiddag tussen Bloemenal en, en uh, RKAV. Van uh, beide partijen wordt er uh, goed gehoogeld. Het zijn goede combinaties af en toe, dat kunnen we gewoon duidelijk stellen. RKAV heeft absoluut geen verkeerde ploeg. Heeft, maar Bloemenal is uh, even scherper vandaag dan RKAV, dat kunnen we duidelijk stellen. komt dan aan RKAV aan de linkerkant van hetzelfde. En dan zit daar weer uh, Alek Orving tussen. Alek meteen naar Gijs. Gijs meteen naar, uh, naar uh, A Oost. -Hand. Oost proberen naar Terras te bereiken, maar dat kan niet, uh, niet lukken. En dat betekent dat het RKV die bal kan oppakken aan de rechterkant van het veld. En kunt die proberen weer een bal op te zetten. De bal op het middenveld. Komt dan diepe bal richting de spitsen. Maar dan komt kort weer goed tussen. En die kraat die bal dan tegen de speler van de RKV. Maar Bas van Velsen zit er goed bij. En pakt die bal goed weg. En dat betekent dat er een gevaar geweken is voor de RKV. Bas van Velsen die in de eerste minuut een schitterende bal eruit haalde. Voor, voor, voor, voor Bloemendaal. En daar dus een ploeg in de regio eigenlijk. Dat kunnen we gaan duidelijk stellen. Tim Jones heeft de bal op zijn voeten. In plaats van Joost Hofker. Joost Hofker gooit hem meteen diep naar Tennis. Sterns staat helemaal alleen. Gaat richting Slosgebied. En die wordt dan hard van achteren. En dan komt de penalty aan. Daar komt een penalty aan. Hij werd duidelijk gehaakt van achteren. Hij ging niet het doel. En dat betekent wederom een, een penalty hier bij, uh, bij uh, Bloemendaal. En het is uh, Tim Joven die die bal uh, wederom gaat ophijzen. Die gaan we natuurlijk nog eventjes uh, meenemen die strafschop. Uh, kijken of die erin komt natuurlijk. En uh, dat betekent dat Scheidert er eerst een administratie moet doen. Want hij krijgt natuurlijk een gele kaart. Een heel RKV is er aan protesteren. Maar het was gewoon een speler die doorgebroken was. En er is maar één remedie. Dat is een gele kaart. Of rood eigenlijk. En dan is hij eigenlijk groot een uh, doorgebroken speler. Maar hij is, nog, uh, hij is nog coulant. Maar dat betekent wederom een, een strafschop voor, uh, voor Bloemenal.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 Love hazy Spotlights don't do you justice, baby Why don't you come over here? You got me saying, hey To roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that that shit begins to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Well, you got me thinking about all the things I do be you. Let's get it popping shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Blijf mooi, Milo en EO Technology. Aan de lijn hebben wij Alex Beck, organisator van de Frans Hoek Keepersdag. Die wordt 25 oktober gehouden bij Stormvogels. Goedemiddag, uh, Alex. Goedemiddag. Uh, ik, uh, ja. <laughs> ja, mijn naam is Rudy. Het wordt dus 25 oktober uh, op de accommodatie van I, uh, IVV Stormvogels gehouden. Is in de Muiden. En het is uh, ja, de Frans Hoek Keepersdag, promotiedag. Ehm... Um, ja, kunt u, kunt u wat over vertellen? Nou ja, voor degene die Frans Hoek niet kennen, dat is een keeperstrainer. Vroeger al van het Nederlands elftal, bij Ajax geweest. En op dit moment is hij keeperstrainer van Bayern München, bij Louis van Gaal. Die heeft een organisatie, die organiseert ja, keepersdagen door heel Nederland heen. En ook keeperskampen door heel Nederland heen. Ja. En wij doen dat ja, op 25 oktober bij Stormvogels.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 Echt, echt heel heel leuk is dat. dan beginnen ze om tien uur met een warming-up. Nou, dan gaan ze onder begeleiding van 40 uh, van ceo studenten die, uh, die komen daar ook, dan gaan ze in groepjes. Ja, gaan ze een hele dag door. Ze gaan oefeningen doen. Er, er zijn wedstrijden. Dat zijn één-op uh, één -een wedstrijden. Ja, en uh, penalty schieten, uh, er staat een, uh, een, een, een schot. Uh, of uh, hoe heet het nou? Heet een tjoek. Ja, een tjoek Sowieso nee, zo'n. Zo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 Nou, als het goed is wel. Hij is de laatste twee jaar is hij wel geweest, ja. alleen hij kan dat nooit van tevoren voor echt aangeven. Ja, hij zit natuurlijk bij Bayern München en uh, ja, als ze niet zo goed gevoetbald hebben, dan krijgt hij straftraining. Dan ze dus, uh, <laughs> dat heeft hij niet zo'n zin om te komen. Dus dat, uh, nou ja, dat, is, dat is, kan hij nooit van tevoren nee. vermogen. Laten, okay. uh, laten we het zo zeggen.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 Dus iedereen die mee wil doen, die kan zich nog aanmelden. Nou, dat kan via de www.stormvogels.nl. Daar staat een link, een link op naar de site van Frans Hoek. Ja. En met een aanmeldingsformulier. En dan komt het vanzelf bij mij terecht. Oké, okay, hartstikke mooi. Nou ja, ik zie jou in ieder geval 25 oktober. Want daar ben ik ook weer bij. Nou, hartstikke goed. Hier, en uh, ja, iedereen natuurlijk even aanmelden via de Stormvogels site. En uh, nou ja, tot dan hè.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 En losing my religion. Um, vanochtend kwam er een bericht binnen uh, op de telegraaf.nl dat er uh, Salomon Burke is overleden. Hij kwam, um, hij kwam aan op uh, Schiphol. Hij werd daar uh, onwel en overleed er ter plaatse. De zanger die zijn optredens voor Malamok zittende deed, had de bijnaam de King of Rock and Soul. Burke was in Nederland voor een optreden met de dijk op 12 oktober. Salomon Burke werd een van de kleurrijkste figuren in de pop.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 Tim times I'm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 Some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 We zijn allemaal samen. Zing weg, huw, wit, lach, werk en bewondering. Zing weg, huw, wit, lach, werk en bewondering.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 Moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing het huis, dit laat, weg en rond.